Jan van der Putten bij het NOS Journaal. President Zelensky is bereid tot overleg tussen hem, Poetin en Trump. Zelensky is in het Witte Huis in Washington voor overleg met Trump. Tijdens een ontmoeting met de pers erbij was de sfeer goed. In februari kregen ze nog ruzie. Trump beloofde dat de VS betrokken zal zijn bij veiligheidsgaranties voor Oekraïne. Hij heeft er vertrouwen in dat er een akkoord komt. Maar hij wil meteen een vredesregeling, geen staak het vuren. Ook Poetin wil dat niet. Trump zei dat hij na zijn gesprek met Zelensky meteen met Poetin belt. Ter ondersteuning van Zelensky is ook een zware Europese delegatie in het Witte Huis. Onder meer de Britse premier Starmer, de Duitse bondskanselier Merz en Europees Commissievoorzitter von der Leyen praten vanavond ook met Trump. Hamas gaat akkoord met het nieuwste voorstel voor een staakt het vuren in Gaza. De organisatie heeft dat naar eigen zeggen bekendgemaakt aan de bemiddelaars Qatar en Egypte. Het zou nu gaan om een wapenstilstand van 60 dagen en een uitruil van Palestijnse gevangenen en de helft van de Israëlische gijzelaars. Israël heeft nog niet gereageerd. Vorige week besloot Israël juist om de oorlog uit te breiden en ook Gaza stad in te nemen. Twee Nederlandse reders discrimineren Filipijnse en Indonesische zeelieden, zegt het college voor de rechten van de mens. Enkele zeelieden hadden een procedure aangespannen omdat ze de helft minder verdienen dan collega's. Het argument van de reders is dat in hun eigen land alles goedkoop is, maar dat wordt door het college verworpen. PSV kan maandenlang geen beroep doen op Alexandre Plea. Bij de Franse aanvaller is het kraakbeen in zijn knie beschadigd. De verwachting is dat hij de eerste helft van het seizoen mist... en mogelijk ook een deel van de tweede helft. Plea liep de besluren op zondag in het uitduel met PSV. Nee, met FC Twente. PSV denkt aan een tijdelijke vervanger. Het weer vanavond overal helder. Vannacht is de graad of 13. Morgen zonnig en 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staat file op de A10 zuid richting Utrecht. Vanaf Amsterdam-West is de vertraging 20 minuten. Dat komt door de afsluiting van de Koentunnel. Het rijdt daardoor ook langzaam op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. En daar staat nu ook nog eens een kapotte auto bij knooppunt Velzen. De rechterrijstrook is daar dicht en de vertragingstijd ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Play it loud. Let him who have understanding reckon the number of the beast. For it is a human number. Its number is 666.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 De avond met mijn naam is Marcel van Kijk. Jullie luisteren alweer naar de 191ste aflevering van mijn in rock en Heavy Metal gespecialiseerde programma Play It Loud op de maandagavond. Met Play It Loud behandel ik elke week een ander thema. en In vijf thema-uitzendingen leg ik meer nadruk op het nieuwste materiaal van de grootste metalnamen. de Nederlandse metal scene. Wisselen de gasten, zowel fans als bands, en de extreme underground metal scene met Ben van Rode elke laatste maandag van de maand. worden jullie uiteraard ook wekelijks op de hoogte gehouden, dankzij het metalnieuws en de concertagenda. En vanavond is het alweer tijd voor de 19e aflevering van.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 hun debuutalbum This World Is Dying met ons zullen delen. En vanavond ga ik het daar uitgebreid met deze heren over hebben. En natuurlijk ook over het ontstaan en de belangrijkste invloeden van de band. Maar allereerst wil ik jullie van harte welkom heten bij Play It Loud vanavond. En onwijs bedankt dat jullie hier met z'n drietjes aanwezig willen zijn. Welkom. Welkom. Hey, <laughs> dankjewel. Graag gedaan, heren. Dankjewel. Ontzettend tof om jullie vanavond de gast te hebben bij Play It Loud. Waar moesten jullie allemaal vandaan komen? Uh, wij uit dan Ja ik had Alkmaar. En jij en Alkmaar. Oh, is voor jou een stukje verder rijden. dus. Valt bij mee. Valt mee? mee? Oké, okay. nee. gelukkig. Uh, Voordat we het zo uitgebreid gaan hebben over jullie uh, band, uh, Rising Rebellion natuurlijk, en jullie uh, individuele muzikale achtergronden, zou ik en de luisteraars natuurlijk ook natuurlijk uh, graag willen weten wie jullie zijn, uh, wat jullie in het dagelijks leven bezighoudt, en uh, natuurlijk wat jullie in de band zelf doen natuurlijk, door middel van uh, de traditionele voorstelronde. En wie mag ik als eerste uh, het woord geven? Hans, ik? Ja, ja. Ja, deze. ja, ik ben Hans, ik speel gitaar in de Rise of Rebellion, ik yeah. ben de oprichter. In uh, het dagelijks leven, gewoon werken. Ja. Uh, niks speciaals verder. Nee. En ben veel met muziek bezig. Veel, veel met muziek bezig, ja. Dan heb je daar ja. tijd voor in de combinatie met uh, werk. Ja, zeker. Dat ja, is goed te combineren. Ik ga veel naar het buitenland voor concerten. Ja. Voor allerlei soorten bands. Oké. Okay. En dat is hetgene wat ik... Uh, wat bezig had. Dat is wel echt je hobby ook. Ja. ja Oké. Okay. Gaaf. En verder uh, vrouw, kinderen. Kinder. Ja, ik ben getrouwd. Ben getrouwd. Geen nee. kinderen. Geen kinderen. Nee. Okay. nee. En wat doe je voor werk, als ik vragen mag? Uh, we doen uh, signing, dus bestickering, okay. auto's, uh, winkelramen. Oké. Okay, eigenlijk Stickers. Stickers. Okay. Posters. Dat soort nice. nice. dingen. Ook okay. handig voor de band. Ja, zeker. <laughs> ja, dat doe je dus ook allemaal. Ja. Ja. Alright. Nice. Oké. Okay. En dan aan jou de eer. Ik ben uh, Enzo, de zanger. Hey, ja. Ik ben 2022 uh, bij uh, Rising Rebellion gekomen. Mm -hmm. Ik zag een mooie post van Hans voorbij komen op Facebook. Dus ja. ik dacht, hé, hey, dat, uh, dat is wel wat voor mij. Ja. Uh, dagelijks leven, ik werk bij Dr. Martens, oh. part-time. Ja, okay. Ik werk daar al acht jaar, dus dat uh, Als verkoper, of? Uh... Als verkoper okay. inderdaad, maar ondertussen ook een paar keer management gedaan. Dus okay. uh, ja, ik zit daar wel gewoon goed op mijn plek. Ja. Vrije tijd, veel gamen. Ik ben een gamer. Ja. Uh, wat game ja, dat liefst. eigenlijk. Wat zeg je? Wat voor games verlief je? je uh, uh, meestal wel uh, shooters. Julius. Shooters, RPG's en dat ah. soort dingen. Dus uh, ja, dat is wat me bezighoudt. Uh. Okay, nice. En jij vriendin, kinderen? Vriendin, uh, al tien jaar. Ja, okay. Dus uh, tien jaar samen, geen kinderen. Geen kinderen. Dus uh, ik ben zelf nog een groot kind. Dus. <laughs> Kom, je weet ooit nog wel. Eens. Ja, je weet het niet. <laughs> Oké, okay. en dan slot. Uh, hoi, <coughs> ik ben Marijn, ik ben de bassist van Rising Rebellion. En uh, backing vocals. Yeah. Uh, ik ben grafisch vormgever van beroep. Okay. Maar ik zit al heel erg lang in de stand- en event-branche. Als yeah. uh, 3D-kattekenaar-ontwerper. Dus ik okay. ben ook een beetje de link van de band. Yeah. Ik zorg dus ook al het artwork en uh, logo's, uh, shirts, uh, dat vind ik allemaal. Okay. Nice. Uh, ik heb een vriendin, ik heb een zoon. Die uh, probeer, probeer ik een beetje voor de metal op te leiden. Maar uh, ja. Uh, ja, dat gaat maar niet echt. gaat een doen. beetje eigen weg. Dus ja. Ja. <laughs> dat luistert daar ze graag dan? <laughs> Nou ja, hij vindt het wel tof hoor, maar ja. Ja, het is een puber, dus die gaat, ja. allemaal, gaat allemaal andere dingen ook doen. Hoe dus. oud is hij? 16. 16 ja. 17. 170. 17. Ja. Ja. Oh, ja. Okay. Ja. ja, dat schiet op. Gaat hard ja. Ja. ja, Echt hè? Maar uh, ging metal nog verlopen voor hem? Dus hij, nou, hij ja, was dat wel mijn Iron Maiden, dus dat is okay. weer genoeg. Maar, uh, neemt hem dat... wel mee naar concerten. Ja, dat vindt hij ook echt wel tof, ah, okay. maar hij is gewoon heel breed. Dus ja. Ook... Ja. ook belangrijk. Zeker. Nou, jullie wel. Jullie bestaan als Ben natuurlijk uit vijf leden. Twee heren konden er vanavond niet aanwezig zijn. Zouden jullie hem ook even willen benoemen? als zij uiteraard in de band doen? Nou, we hebben Alex nog, die je net hoorde bij File on the Die speelt leadgitaar bij ons in de band. Oké. Okay. En uh, drummer Lorenzo. Ja. En die is gelijk met Enzo in de band gekomen. Oké. Okay. In 2022. Ja. Die waren de eerste twee die bij de band kwamen. Ja. Uh, nice. uh, Lorenzo uh, is een Nederlander ook? Of hij ja. heeft een beetje een buitenlandse naam, volgens mij? Oef. Ja, het is Molux. Molux, nee. Molux. oké. Nee, ah, oké. Okay. Dus uh, ik heb Lorenzo eigenlijk meegenomen uit mijn vorige band. Ja. Uh, ik kom met, wij komen allebei uit Naveria. Uh, ah, oké. Okay. Uh, ja, ik had zoiets van, ja, hij stond nog een band? ga er weer mee? Ja, let's go. En, uh, ja. ja, het ging eigenlijk best wel snel en het soepel. Er, goed, goed. Ja. Ja. Nice. Ja. Nou ja, maar goed, dank jullie wel uh, voor deze introductie. Uh, nou, Hans, zonder jou uh, zou Rising Rebellion natuurlijk niet hebben bestaan. Uh, je begon de band een hele tijd geleden. Uh, vertel uh, hoe en wanneer is het allemaal uh, voor Rising Rebellion begonnen? Um, eigenlijk, ik had heel lang geen band... Mm -hmm. En toen zag ik, ik denk al een jaar of tien of zo, toen zag ik een advertentie van Final De Mises voorbij komen. Dat ze ja. een uh, gitarist zochten. En dat had ik heb heel lang niet gespeeld, dus toen kreeg ik kreeg een nummer van die moet je even instuderen. Ja. Nou, dat lukte me natuurlijk niet. Dus nee. ik heb iemand gevraagd om te helpen. Uh -huh. uh, dat is gelukt. Dan heb ik drie jaar bij hun in de band gezeten. Uh -huh. nou, op een gegeven moment ging mijn interesse wat breder, wel ook meer naar country. Oh, okay. En toen kwam ik op een gegeven moment een duo tegen uit Texas. Uh, die maken metal maar akoestisch. Nice. En dat vond ik heel tof. Ja, uh, heel apart inderdaad. Dus op een gegeven moment had ik zoiets van, ah, ik wil ook iets meer van dat. En, mm, dus dan ben ik bij Veil in die Mijs gestopt na drie jaar. Uh, ja. en dat liep niet zo lekker meer. Dat was, ja, was voor mij was dat klaar. Uh -huh. Dus dan had ik het idee opgevat om meer die kant op te gaan... wat die jongens in Texas deden... maar dan wel echt als een band. Ja. of Tenminste met, met drums erbij. Niet, niet akoestisch, maar met nee. drums erbij. Alles. En dan had ik hun gevraagd... of ze dat ook met mij samen wilden doen. Ja. Maar ja goed, ik ben echt niet goed met computers... en met thuisopnames ook niet. Dus dat nee. was een idee. Een heel, heel uh, wel uitgedacht idee. was echt wel, Ik had echt wel een bepaalde visie mm -hmm. daarin. Maar het kwam gewoon niet van de grond. En nee. toen kwam ik Dennis tegen van Doutoes. Mm -hmm. En die... Ging dat beginnen en die zocht een gitarist om dat samen op te gaan zetten? Ja. Okay. Dus dat heb ik gedaan. Nou ja, toen kwam Arising op, uh, op Hold. Ja. Uh, wel ooit een keer een drumopnames gemaakt om een cover te doen van die Whiskey Dick, die band uit Amerika. Ja. Uh, om dat te gaan doen met hun erbij. Een drumtrack laten maken door de drummer die nu bij Martyr zit. Heb ik ook een tijdje mee, hoeveel ruimte gehangen. Die had een drumtrack gemaakt voor dat nummer van hun. Mm -hmm. Dan zou ik met hun daar een metalversie van maken. Okay. Maar ja, zij kwamen toen naar Nederland om hier op te treden. En wij met die computer en het lukte hun ook niet dus toen was en toen kwam dus Doutous dus het, ja. is het hele project eigenlijk een beetje voor tien jaar lang op de, op de lange baan gezet ja. tot na was dat na ja na corona is ja. ja. dus eigenlijk na, na corona de eerste show met Doutous weer deed ik mijn gitaarkoffer open mm -hmm. dezelfde setlist kwam eruit, dezelfde nummers en toen dacht ik ik ben ook gewoon wel eigenlijk klaar met death metal ja. maar Doutous is echt een vriendenband ja. Dus om daarmee te stoppen vond ik ook wel een beetje moeilijk. Ik dacht, ja, maar waarom zou ik stoppen? Het ja, is ja. nog wel leuk. Ja, precies. Maar ja, ik ben nooit echt een death metal duurd geweest. Alleen nee. iedereen vroeger waar ik mee omging, luisterde en speelde death metal. Dus ik ben eigenlijk al vanaf het begin dat ik een bandje speelde. Met die de hoek ingetrokken. Metal, uh, ja, precies. Uh, ja. Dus Dennis zei toen van uh, een death metal band beginnen. Gaan we weer. Maar ja, Dennis is een van mijn jeugdhelden uit de Zaanstreek. Mm -hmm. Vroeger met zijn bandjes. ik dacht, ja, ja, ja, met hem een plaat opnemen. Dat vind ik wel interessant. Dat is wel zeker. Oh, nou, dat ja. was tien jaar geduurd. toen met corona. Dat ik dacht, ik ben er wel weer klaar mee. Ja. Toen heb ik er toch een, op Facebook een dingetje gegooid. Een beetje nonchalant hoor, van ik gooi gewoon online, ik zoek mensen voor een band. En ik vind toch niemand in de buurt, dus het zal wel. Huh. En toen reageerde Enzo eigenlijk okay. vrij snel. Tegen alle verwachtingen, ja. En uh, die bleek ook nog heel dichtbij te wonen. Okay. En hij nam Lorenzo mee, dus toen gingen we gelijk oefenruimte datum plannen. En uh, ik had wel al dertien jaar geleden twee riffjes geschreven. Een beetje zo van, dan wordt dat wordt wat. Mm -hmm. En dat staat nu op de plaat. Ja. Is dus 13 jaar later, uh, eindelijk, Baalijk, is het uh, iets geworden. Ja. En Marijn die kwam het jaar daarna, denk ik, met Alex. Ja, ja. 2023 ja. is nu fris. Ja. Ja. Okay. Uh, Jij zat met Alex dus in uh, Veilende uh, hier. Hiervan uh, hoorden we als uuropener de track Angels. Uh, ja. Dat afkomstig is van de enige full-length uh, there, there, There's No Kill, Like, like Overkill. Kill, ja. ja, uit 2010. Ja. Uh, dat de band heeft uitgebracht. En waar je ook op te horen bent als rhythm-gitarist. Nee, nee, ik speelde niet op de plaat. Oh, nee. Die jongen die, die plaat op de plaat heeft ingespeeld, inge ah. die is toen geëmigreerd naar Dubai. Ah, okay. En toen kwam ik bij de band toen de opnames al klaar waren. Ah. Dus toen heb ik was wel erbij dat hij uitkwam. Ik speelde ah. ook in de clip van Angels. Ja. Maar ik heb niet op de plaat gespeeld. niet op de plaat gespeeld. Ah, Oké. Okay. Uh, nee, helemaal goed. Uh, nou ja, de band bracht in 2008 ook nog de BTP New Dawn of Violence uit. Uh, hoe ben je toen de tijd uh, bij de band terechtgekomen? Via Muzikantenbank. Bij je Muzikantenbank? Ja, oké. Okay. Er stond advertentie en uh, toen dat nummer hier gestudeerd. En uh, ja, toen drie jaar met ze gespeeld. Best wel veel gespeeld ook. Okay. En zo ken ik Marijn ook, want we hebben heel veel met Bloyd gespeeld in die tijd. Mm -hmm. Dus dat. Uh, oké. Okay. Eigenlijk is de, de, de band nu. Hetzelfde groepjes mensen waar we toe mee speelden. Dat is wel grappig, eigenlijk. Ja, oké. Okay. Eén hey, momentje, hoor. Ik moet even mijn, mijn interview er even anders bij pakken. Want ik mis een stuk hier op mijn uh, draaiboek. Even zoeken. Eh. <laughs> uh... Ja, in het jaar uh, dat. Uh, of, nee wacht ja, hoor. Uh, we zoeken, zoeken, zoeken. Ja, je, bent, uh, je hebt ongeveer drie jaar deel uitgemaakt, SCM? Ja. ja. Van 2010 tot uh, 2013. Uh, je was er niet meer bij toen de band uh, in 2015 uit elkaar ging. Begon je toen direct aan jouw eigen project? Of uh, was dat al. Dat was je al begonnen, hè? Nee, met de ben ik toen in 2015. In uh, uh, 2015 ben je ja. met de begonnen, oké. Okay. Uh, in het jaar dat Violent in uit elkaar ging ben je samen met Dennis dus uh, Duwt is begonnen. Ja. Uh, de band is natuurlijk nog altijd actief, hè? weliswaar nu zonder jou in de gelederen nu. Ja, klopt. Ja, uh, ze werken ook nog aan een nieuw album begreep ik? Ja, daar sta ik ook nog op twee nummers op, want we hebben okay. de opnames daar al een tijdje geleden en die al gestart. Uh -huh. Het is wel een heel ander vorm geworden, dus ja. het, is, het zou een EP worden nu wordt het een album. Ze hebben er veel meer geschreven en andere dingen. Maar. Ben ah, benieuwd. Ik heb yeah. ook nog niks gehoord van. Oké, okay. nee, ik ook niet. Ik ben benieuwd. Uh, even kijken hoor. Uh, ik ben even de klus kwijt. Sorry. <laughs> oh ja, hoe, hoe, uh, wanneer is het idee ontstaan uh, met uh, Dennis uh, de band op te richten? Hij, ik kwam met hem tegen ja, bij een tegen. van de Food events in Amsterdam. Ja. Oké. Okay. En uh, hij zei: uh, ik, wil een, ik wil weer een Dead Metal band beginnen. Mm -hmm. Dus toen zei ik: Nou, dat is prima, kom maar. Ja, is zodoende. Okay. Ja. En uh, je speelde mee uh, tot uh, 2023 uh, op de eerste EP? De eerste twee albums, Destined for Death. Ja, en Cold. De en Cold ja, ja, ja. Waarvan we zo een nummer gaan draaien... en die een speciale betekenis ook voor je heeft. Hè? Nummer Help Born gaan we zo draaien. Waarom is dit nummer zo speciaal? Uh, ik ging met Dennis zitten in de oefenruimte. Hij zei, je moet proberen een solo te spelen. Ik heb nooit een solo gespeeld. Ja. Uh, uh, het kan wel. Ik zei, hoe dan? Uh, gewoon doen. Nou, wat geprobeerd, wat dingetjes. En ik had twee dingetjes gedaan. En die, eh, ik zeg, ik moet daarvoor naar de wc hoor. Dat <lacht> is omgedraaid. En dat is die zal al geworden. En dat is, ja, dat is echt heel cool. <lacht> okay. Dat is wel cool geworden. Ja. Ja, maar we gaan er zo naar luisteren. Ik ben benieuwd. Uh, tot zo. En dan uh, gaan we zo direct uh, nog een nummer horen waar uh, Marijn uh, deel van uit heeft gemaakt. Van Bloit. Tot zo. Blijf. <lacht> Zijn. Alleen hier, elke maandagavond te horen, op ZFM Zandvoort. Tweede, dit blokje draaide ik het nummer Southern Urge... van de Death Thrash Metal Band Bloit. Afkomstig uit de omgeving Alkmaar en Herugewaard. Uh, Bloit al is eerder gedraaid in mijn Dutch Surrey Noord-Holland-Special. is de band waar Harry Festival-organisator Mike Blommestein de zang op zich neemt. En uh, jij ook een tijdje bas bij hebt gespeeld, op Marijn? Nou, best wel een tijdje. Oh, best wel een tijdje. Ik heb er tien jaar, tien jaar bij gezeten. Tien jaar bij. Uh, wow. En hoe ben je daar precies bij gekomen? Ik uh, was samen met de gitarist uh, Jeroen de oprichter. Oh, oké. Okay. Je was de oprichter, oké. Okay. Ja. Ah, oké, okay. nice. En, um, en was dat ook je eerste band waar je bij speelde? Of? Uh, nee. Nee. nee, daarvoor zat ik in de Heergewaardse band Pitfall. Maar ik weet niet of je dat nog kent. Maar dat is in ieder geval, dat was een, ja, was dat een beetje een kill switch engage-achtige okay. band. Dat was een band die eigenlijk achter elke stroming aan die hip was, ging er eigenlijk aan. Okay. Dus dat was eigenlijk een band zonder gezicht. Maar ja. daar heb ik ook uh, tien jaar in gezeten. Ook tien jaar zelfs. En wat ja. mij eruit uitgebracht ook? Ja, ook verschillende CDs okay. ook, ja. Oh, wow. Maar dat heeft, uh, dat heeft niet het grote publiek denk ik, weten te bereiken. Nee, maar, ik, ik ken het niet. Nee, met okay. Bloyd zijn we echt veel actiever geweest. Ja. Veel meer gespeeld. Ja, en, uh, ja diverse EP'tjes en cd's gemaakt. Ja, oké. Okay. Uh, uh, wanneer begon de liefde voor het bespelen van de basgitaar eigenlijk? Ja? Pff, uh, oh, volgens oh, mij was ik 14 of 15. Toen okay. uh, kreeg mijn zus, die is iets ouder, die kreeg metalvriendjes... Mm -hmm. En toen kwam de Iron Maiden platen in huis. Okay. Ja, dat was, uh, okay. ik denk dat was een openbaring voor ja. mij. Toen, toen je dacht je ik ook zie. van, mijn jeetje. Ja, toen, uh, ik zie, ik, ah. zie ook toch steeds serieus wel een beetje Steve Harris als mijn uh, geestelijke muzikaal vader. Ja, tof, <laughs> ja serieus. Ik vind ja. het echt, uh, echt ja. super tof. Ja. Ook vooral tof dat je nu ziet dat hij nog steeds op zijn zeventigste gewoon keihard okay. aan de rennen is op het ja. podium. Ja, bizar. Ja. Nee, ja, toen ben ik begonnen. Nou. begonnen met Bassen. Ja. Oké, okay. gaaf. En wanneer verliet je blooit? En wat was precies de reden? Ik heb van 2006 tot... Volgens mij eind 2016, dus in Bloyd gezeten. Mm -hmm. Ja, dat is allemaal een beetje scheef gegaan. Ten eerste de, misschien was de, de creatieve koek ook een beetje op. Dat ja. was ook wel een beetje het geval, denk ik. Net waar we net het net bij buiten Rising over mm hadden, -hmm. hoe belangrijk het is dat je gewoon de juiste mensen bij elkaar hebt. Dat hebben we ja. natuurlijk heel lang hebben we dat wel gehad met Bloyd. Ja. Uh, maar ik merk nu met de Rising ook dat heel, nu zijn er meerdere mensen die een kart trekken. Mm -hmm. En dan heb je dan gaan dingen ook makkelijker. Ja, ja dat was een dingetje. En daarbij was er ook iets, ja, dat zat dan meer in de privésfeer, sfeer, meer gewoon uh, met vrouwen en band en bla, bla, bla En dat, dat allemaal, ging allemaal van. een beetje scheef. Ja. En, ja. Uh, en daardoor is ik uiteindelijk ben ik uh, de keuze gemaakt om daarmee te stoppen toen. Ja. Spijtig. Ja, want spijtig. Uh, ja, een band die je op hebt gericht om daar zelf uit te stappen. Dat was dat best wel. Al, dat voelde van. wel als een break-up. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Ja. Ik ben gelukkig nu ondertussen wel weer op goede voet met die jongens hoor. Oh, en ik vind het ook tof dat ze door zijn gegaan met ja. uh, dus een, uh, een, een, een andere zanger ja. en een bassist op dus ze, gaan nog steeds, ze doen nog steeds dingen. En ja, je volgt ze ook nog steeds? Of je zegt, nou, het heeft wel een ja. tijdje geduurd voordat ik dat wilde, voordat ik ja, ja, ja. <laughs> dat aankon. Het is toch altijd een beetje gek uh, als je ja. eigen kindjes dat in een fantasy snap ik. Maar ja. nee, hoor, dat is allemaal prima. Wat heb je sindsdien gedaan? Ik je... heb daarna heb ik in een, uh, een uh, niet zo heel erg band gezeten. Okay. Dat was een beetje een, uh, een uh, rockband eigenlijk. Okay. Daar ging, ben ik gitaar gaan spelen. Heel wat dat heb ik ook ja. een jaar of uh, vijf, zes gedaan. Maar daar zat, je, zat ik in met mijn de toenmalige ex. Oké. Okay. <laughs> Nooit doen. Nee. En uh, nee. dat is ook de nee. reden dat dat, uit, nou, ja, dat ging uit elkaar, dus die band mm -hmm. klonk uit elkaar. Dus. Okay. En toen kwam uh, Hans en in de, toen de picture. toen kwam Hans uh, in de picture, inderdaad. En ja. toen kwam je bij uh, Rising Rebellion terecht. Exact. Nee, Jij ja, zit dus nu sinds 2023 dus bij de band, uh, net zoals Alexander. Dus. En uh, jullie twee zorgden voor het afronden van de huidige formatie. Exact. Uh, ja, kende je Hans eigenlijk ook uh, en de andere leden voordat je uh, bij hun kwam? Nou ja, Hans ken ik dus al best wel lang, want ja? uh, we hebben dus vroeger met Bloyd veelvuldig gespeeld met Violent uh, de Mais. Ja. Dus uh, ja, Hans die ken ik gewoon uit de zien. Oké. Okay. We kwamen ook al heel vaak tegen bij concerto. Ja. We hebben wel echt wel dezelfde. Wij we zitten de... meest op één lijn qua wat we luisteren Oké. Okay. Ja, van ja de de band. fijn. Ja. Allemaal dus een beetje uh, exact metal ja, oriënteerd. Ja. Ja. Daar gaan we het straks over hebben inderdaad. Uh, jullie belangrijkste invloeden. Uh, nou, dankjewel uh, Marijn. Uh, dan gaan we nu door naar jou Enzo. Uh, jij bent de zanger dus van de Rising Rebellion. Yes. Uh, van jou heb ik dus geen muziek om te draaien. Want er is, uh, ik heb vernomen dat er jouw uh, vorige bands of band niets uh, op YouTube of Spotify staat. Klopt. Klopt. Ja, ja, ja nooit, wat, uh, nooit wat opgenomen. Nooit Heel veel opgenomen. bands gehad ook. Maar uh, het is er nooit van gekomen. Oké. Okay. Wat, je, wat er gebeurt in bands, meningsverschillen, ja. verschillen, hè, dingen die je niet leuk vindt, uh, ja. dus het is uiteindelijk uh, gewoon niet gelukt. Dus, nee. uh, ja. En uh, in welke band uh, heb je begonnen? Ik gezeten? ben begonnen bij Out of Service, dat mm -hmm. was een uh, hardcore punkband. Mm -hmm. uh, daar kwam ik gewoon heel, ja, ik, ik leerde die mensen kennen, ik kwam daarin en uh, oké, okay, ik ga zang doen. Ja. En, ja, zo is het eigenlijk gegaan. Vrij makkelijk uh, Daar ben ik uitgestapt en toen kwam ik in een uh, dat heb ik volgens mij vier, vijf jaar gedaan. Okay. Uh, ja toen ben ik een tijdje stilgestaan toen kwam ik uh, in een deathcore project band samen met Twan Plons ja. um, die for the purpose of living mm -hmm. dat was wel een hele leuke ervaring want ja, dat was ook uh, meer om mijn vocalen dus uh, breder te krijgen mm -hmm. en uh, ja want ik kwam natuurlijk uit de hardcore dus dat ja. was heel erg wat uh, anders dat was, anders, uh, uh, ja, was uh, lastig was ja. een zwaar tijd ja. Uh, toen nog wat projectjes tussendoor gehad, um, samen met Lorenzo ook nog een band Sick gehad. Dat was echt heel kort. Um, okay. En toen ben ik zelf ook wat dingen in de coronatijd gewoon op mezelf gaan doen. Want ik luister. Ik kom eigenlijk uit de hip hop. Dus ja. Het is heel oh, grappig. Ja. Uh, ik heb tien jaar lang gebreakdanced, um, okay, cool. waardoor ik dus van hip hop naar Limbiskit, dat soort dingen, dingen steeds harder ja, ging. Okay. En ja, het uh, ja, dus is zo dat het een beetje gegaan bij mij. Uh, okay. uh, ja, oh, cool. Ja, een gaaf verhaal. Even terug naar Nafir. Jij hebt daar niks mee uitgebracht dus? Uh, nee, nee, nee uitgebracht, er zijn toch? volgens mij wel wat opnames, maar ja. dat is nooit echt uitgebracht. Uh, oh, okay. nee, dus Was het record uh, dat je daarbij zat? Uh... Ja, dus het is nooit wat, uh, wat geworden. Okay, je ja. ja. uh, nee, kwam uiteindelijk dus in 2022 als liedzanger zanger bij de band. Uh, ja, hoe uh, kwamen jullie? Uh, ja, ik zag het op Facebook, dus ja. uh, ik dacht ik reageer gewoon. Ja. En ik zag eigenlijk één band in de, in de ertussen staan, van dacht van oh, dat, dat kan ik wel en dat wil ik wel, en dat was Lamp of God. Ja. Uh, dat was voor mij eigenlijk gewoon de stap: met, ik ga reageren en dit wil ik wel. Ja. Dus en dat is uiteindelijk ook gewoon goed gekomen. Ja. Ja. Ja. Dus en uh, hoe uh, ja, wat was jouw eerste indruk toen je zijn stem hoorde? Was je meteen uh, zo van Yes? Nou, ik heb hem wel ja, eens zien spelen met oude surfers Service. Ja. Op uh, Koningsdag een keer bij ja. de lokale crew voor, dat weet ik uh -huh. nog wel. Want ik kon de gitarist van die band toen ook wel vanuit mm -hmm. uh, uit de stad, zeg maar. Ja. Yeah. Dus daar heb ik wel eens naar kijken. Maar eigenlijk kwamen we elkaar nooit tegen. Oh, nice. Dus, dat dus, ja, nice. Ja, en op een gegeven moment, ik had dat gere gereageerd, of die advertentie geplaatst. En toen hij reageerde, mm -hmm. ik had ook dus, uh, ga je straks ook nog over hebben, maar ik had Hel, jij al erg in mijn hoofd. Qua vibe. Mm -hmm. En hoe Jet Creator nu uitziet. Het is eigenlijk... Dat, dat, sommige foto's zijn één op één met Tenzo. Met ja. Dus ik dacht... Hé, hoe kan dat nou? Dat hij reageert. Zo dichtbij woont. Nooit echt... Op mijn, als we paden hebben gekruist. Gekruist echt. Ja. En toen gingen we gewoon, gewoon oefenruimte in. En uh, ja. ik denk, Ja, laat maar horen. Ja. Weet je wel? Het klikt ook meteen. Uh, het ja? klikte meteen, ja. ja. ja. Dat was meteen, uh, was meteen goed. We hebben een covertje gedaan toen van Hell Yeah. Mm -hmm. uh, en uh, ja, dat... dat het was voor mij zo'n beetje van, dan kan ik horen hoe de drum de zang klinkt bij wat ik in mijn hoofd heb. Mm -hmm. Ja, het was, uh, was meteen tof. Meteen tof, ja. En, en uh, wat betreft uh, ja, Lorenzo, die kwam natuurlijk uh, ook bij jullie in de band uh, datzelfde jaar. Ja. Uh, jullie waren natuurlijk op dat moment met, met z'n drietjes. Uh, hoe verliep de zo zoektocht naar, uh, naar Lorenzo? <coughs> nou, we hadden eerst wel vrij snel reageerde er ook een bassist uit onze regio op, mm -hmm. op onze oproep, Robin. Uh, die heeft het wel een paar maanden gedaan. Ja. Maar die had last van zijn uh, dat, dat tunnelsyndroom in je ja, hand. Al je, ja, bij allebei ja, ja. zijn handen. Ah, ja. En die zei letterlijk tegen mij. van: ik, Het voelt als gitaarles als ik met jullie repeteer. Ik, ben, ik heb het zo lang niet, niet gespeeld. Ja. Ik, uh, ik, ik heb dat niveau niet. Ik nee. moet te veel eraan doen. En ik, ik ga het niet redden. Nee. Dus toen uh, ging ik uh, een vriend van mij contacten. Steven van de Band Self Machine. Mm -hmm. Ik wel hun bassist vragen of hij wat wil opnemen. Uh, voor in de studio. Dat we wat ja. konden uitbrengen. En toen uh, zei Steven, ja, maar Marijn heeft ook geen band meer. Ja. Ik zeg, dan ga ik nu Marijn hebben. Uh, ik was dus eigenlijk tweede keus. Oh, joh. Ja. Ja. Oh. Je ja, oh. had die geregeld. Dat wel eens, joh. Oh, Goede keus. Ja. Heb ik niet gezien? Nee. Uh, nee, maar, ja, maar Robin was gewoon heel eerlijk. En we zoiets dus van, ja, weet je, ja, het ging best goed. Ja. Maar hij zei gewoon: ik trek dit niet. Het is, uh, jullie moeten iemand nemen die veel beter kan spelen dan ik. Want we zitten zoveel bij elkaar, zover bij elkaar vandaan. Ja. Dus toen, uh, en We hadden andere gieters op het oog. Maar die liet ook op zich wachten. En dat. dat, dat die, uh, hadden jullie mee ziek gezeten? Zeker met Ja, met Tim, met Tim, uh, met Tim Stilting. Uh, nee, en Tim, die, die, uh, ja, die kwam bij mijn oog niet echt erg heel, heel enthousiast over. Ja. Om, die is wel een keer langs geweest. Maar ja. was niet echt een. een ja, dat ik van dit gaat hem klink. worden. Nee. En ik had Alex al in mijn hoofd, vanwege dat ik met mijn ja, onderschap gespeeld had. Ja. Dus toen Tim definitief uh, niet bij de band kwam, heb ik meteen Alex geappt. Heb je zin om wat te gaan doen? En die heeft ook al, nou, sinds het einde van 25 is bijna niks meer gedaan. Nee, oké. Okay. Ja. Dus die uh, was, die was had al blij zoiets uh, van. Uh, je en we eindelijk weer. Ja, ja. Eindelijk weer lekker ja. muziek maken. Nice, alright. Dus uh, met Enzo, Lorenzo, Alexander en Marijn in de geleden was de Rising Rebellion dus in 2023 compleet en kon het schrijven van muziek beginnen. Wisten wist jullie ook meteen wat je voor uh, style metal jullie wilden maken? Of? Ik, had ik, één nummer, ik had één nummer al af, ja, uh, vrij snel. Mm -hmm. uh, en de tweede. We hadden al twee klaar voor mij. We hadden Toen heeft Marijn eigenlijk al vrij snel heel veel dingen aangedragen. Ja. Uh, die had zoveel. Dus we hadden in één, ik denk in drie, vier repetities hadden we gewoon iets van die nummers er weer bij. Okay. Ja, dus dat ging best wel snel. Ja, dat ging heel snel. Ja. Uh, toen heb ik nog weer wat geschreven uh, van Broken Grounds, de debuutsingle. Mm -hmm. Dat het begin ik geschreven. Dus toen had Alex het tweede rifje. Toen had Marijn weer wat erachter dus dat, Zo werken we nu ook met alle nummers eigenlijk een beetje, iedereen levert wat aan ja, en we hebben een beetje zo'n zo regeltje bedacht van mini, maximaal drie riffs aanleveren voor een nummer ja. en dan gaan we met de rest van de band gaan we daar een beetje mee kijken wat, waar kant we op gaan. Ja. Dat is wat we proberen te doen. Okay. Soms oh. komt er iets meer, maar ja. dat is een beetje de, dat is vaak, het ja. idee omdat ja. iedereen een beetje dat soort sausje eroverheen kan gooien. ja precies Oké, okay. nou, daar uh, gaan we het uiteraard ook nog straks in de tweede uur uh, uitgebreid uh, over hebben... Hè, de productie en uh, ja, de opnames en dergelijke van jullie uh, nummers. Uh, we gaan nu het even over hebben, over jullie uh, ja, belangrijkste invloeden. Uh, in welke bands of band of bands waren er uiteindelijk een belangrijke invloed voor jullie muziek? Voor, voor mij persoonlijk is het altijd Iron Maiden geweest. Dat, ja. is, dat is vanaf, net als Marijn, ook, was ik ook iets van, van, van 8 van, of 9 uh, of zo. Voor het eerst leerde kennen. ik dacht van wat ja. is dit? Ja. Maar om te spelen is het altijd Dimebag Daryl geweest. Altijd, oké. Okay. Dus dat is uh, de... En toen zei hij, hij werd vermoord, toen heb ik ook wel zoiets. Toen was het ook wel een beetje van, ik wil iets meer in die kant gaan doen. Mm -hmm. en toen ben ik een keer in Texas geweest bij graf. Kwam ik daarmee oh. met die muziek daar een beetje in aanraking. En daardoor een beetje, dat is mijn main invloed, zeg maar, om deze band te beginnen. Ja. ja en daar ook Lamb of God leren kennen via mijn tijd bij Violet New Want ik was daar nog niet zo mee bekend. En ook uh -huh. Devil Driver kwam toen door. Uh -huh. Met die Furious of the Makers zijn plaat. Ah, dat ook is vast. echt waar. dacht ik dit soort dingen... Dat wil ik ook maken. Ja, dan ja. moet je de mensen nog vinden. Ja, precies. Ja. <laughs> ja. uh, nou, Helia, yeah, waar uh, wij leven in die Paul van Pantera natuurlijk in drumden, is toch wel de belangrijkste band ah, in ja, ja, dit, ja. Dit, dit nummer was het nummer wat ik aan het luisteren was, wat voor mij de perfecte combinatie was toen voor metal en uh, southern uh, sound. Ja dit nummer, dit specifieke nummer van die plaat van hun debuutplaat is echt die sound die, we hebben die sound nu niet echt want dat is nee. niet geworden wat ik maar dat wat ik toen in mijn hoofd van uh -huh. Zo, dit wil ik, ik maken dit ja. wil ik en om welk nummer gaat het uh, you uh, nou dan ben ik de titel bij de titel kwijt you wouldn't know you wouldn't know oh, yeah. yes nou, dan gaan we er nu naar luisteren. En met aansluitend de pionier dus van de groove metal... die je natuurlijk niet mag ontbreken vanavond. Wellicht een hele belangrijke inspiratie en invloed... voor veel metalbands van tegenwoordig. Tot zo, blijf luisteren. ...kom terug. En ik draai aansluitend op. helja, natuurlijk niemand minder dan. Pantera met fucking Hellstyle. Afkomstig van wellicht een van de beste albums van de band. Vulgar Display of Power uit 92. Een van de belangrijkste invloeden van mijn speciale gasten van vanavond. A Rising Rebellion uit de Zaanstreek. En ik zit hier met drie van de vijf leden: oprichter en gitarist Hans Beiland, zanger Enzo en bassist Marijn Galies. Heren, nogmaals bedankt en hartelijk welkom natuurlijk dat jullie vanavond hier wilden zijn. Zeker. Naar nou, jullie zin vanavond? Ja, zeker. zeker, ja? zeker, zeker goed om te horen. We hebben het eerder dit uur al gehad over jullie individuele muzikale carrière voor Rising Rebellion en de oprichting van de band en natuurlijk jullie belangrijkste invloeden waarvan we er zojuist twee van hebben gedraaid. In het tweede uur gaan we er nog even mee verder, want we hebben geen tijd te verliezen. Maar gaan we ons natuurlijk vooral richten op jullie al uitgekomen singles in aanloop naar het debuutalbum This World is Dying, dat volgende maand dus op de 26e zal verschijnen. Ook gaan we daar natuurlijk uitgebreid over hebben en jullie geplande shows niet te vergeten ter promotie hiervan. En de heren hebben ook nog een, uh, een verrassing, denk ik, of niet? Nee, geen verrassing, sorry. Nee. <laughs> maar <laughs> ik heb een verrassing voor hun, sorry. Ja. Ja. <laughs> ik heb een verrassing voor jullie. Uh, voordat we uh, zo direct het slotwoord gaan houden dit uur... Uh, praten we nog even bij over Pantera... en de andere band die we tot slot gaan horen. Want uh, Pantera, ja, voor wie is dat geen belangrijke invloed geweest, denk ja, ik? Zeker. Ja, zeker. Jij ja, had een Spotify-lijst met volgers gedeeld... waarin jullie al singles en de belangrijkste invloeden hebben geplaatst. Ja. Pantera komt natuurlijk diverse malen in voor. Maar ook bands die we vanavond niet gaan draaien. Slipknot, Machine Head, Trivium en vele andere moderne en groove metal bands. Ja. Kun je me toelichten waarom al deze bands zo belangrijk zijn voor jullie geluid? Nou, niet specifiek voor ons geluid. Nee. Maar wel gewoon voor de invloeden. Voor de invloeden ja. Dat is een beetje wat... wat... De, waar het idee op gebaseerd is, qua mm -hmm. zo'n band als Trivium, bands heb je, die, die bands heb je niet in Nederland. Nee. Die, die, die muziek maken met die clean vocals. En, uh, ik heb daar geprobeerd naar te zoeken, ja. voor ik, en zo, uh, want bands luisteren van, is er een zanger die dat zou kunnen? Je ja, vindt ja. ze hier bijna amper. Nee. Ja. Dus, dat, dus dat is niet echt voor onze sound van invloed geweest, maar nee, wel, nee, wel, nee. Wel, wel gitaartechnisch gezien wel. Heb had ik heel veel inspiratie uit uh, de gitaristen van Trivium. Mm -hmm. Ja, Slipknot is weer een grote invloed van uh, Lorenzo ook ja. en ook van Enzo wel, ja. maar zeker van Lorenzo. Okay. Zeker van Lorenzo, ja, ja. ja. die zegt wel Slipknot. Ja, het niet. is gewoon grappig om te zien dat gewoon uh, al die bands zijn, wel zeker een soort van uh, ingrediënten mm -hmm. voor wat we zouden willen doen, misschien. Ja. maar het is toch weer uh, grappig hoe het toch weer de combinatie van mensen toch weer iets anders maakt. Dan dat je misschien je kunt het papier wel bedenken, zeg maar. Ja, maar uiteindelijk bij elkaar wordt het toch anders. Hans had een anders. soort hel jij in ja. zijn hoofd en dat is het natuurlijk niet geworden. Nee. nee. <laughs> nee. Nee, want het, het krijgt gewoon een eigen vorm. En dat is denk ik ook juist zo leuk. Had ja. had leeg gekund als ik, als ik het had gedaan op de oorspronkelijke manier met, met mensen uit Texas. het eh, Dat project ja. doen. Ja. Dan had ik mensen kunnen uitkiezen die dat daar die spelen toch anders. Ja. En dan had ik dat wel kunnen doen. Maar ja, als je met mensen uit de regio gaat spelen. Eigenlijk is, als je nu luistert, is Horizon Rebellion eigenlijk een soort opvolging van Veilig Noem Huis en want het is het ja, natuurlijk is een mix van de mensen, is een mix die van die mensen die geworden. Ja. Ja. en dat vind ik helemaal niet vervelend nee zeker niet nee, zeker niet nee. zeker want Alex ja, heeft ook een meest. hele eigen specifieke stijl van soleren ja. dus dat maakt het helemaal dat het ook ja. klinkt als die plaat ja. maar goed het sluit natuurlijk helemaal niks uit hè want nee. wij zich kunnen zeggen van misschien dat er wel nummers komen die wel misschien een meer zouden invloed ja, hebben dat zou het. zomaar kunnen kan ja. uh, nog op een album. ja dat dat willen we allemaal niet ja. we willen allemaal niet één ding aanhouden gewoon, nee. alles is gewoon te, te, te proberen en te bespreken. Ja, ja. We zijn niet zoals een old school dead metal band, dat, je, dat, je zelf, dat noem ik, daarom bouw ik er ook niet meer mee verder met death metal. Je mm -hmm. beperkt je toch een beetje in wat het je kan doen als je in, die, in, de, in de, ja. die genre zit. Mm -hmm. ja, ja. Ja, dat is wel zo. En ja, wij proberen dat een beetje horizon uh, ja. zo breed mogelijk te houden. Kijken wat dat er dat gebeurt als we dit doen. Dat we ja, Precies, doen. Ja. Ja. Ja, zo is het wel. Uh, nou, we gaan zo uh, tot slot luisteren naar uh, nog zo'n groove metal band uit uh, jouw uh, Spotify-lijst, uh, Devil Driver, met uh, Desperfire natuurlijk van Cold Chamber. Die ja. zijn we allemaal als volman. eerlijke band. Uh, later werken uh, volgens mij wat meer progressive uh, in mijn opinie. Uh, jullie hadden diverse nummers van deze band opgenomen in de lijst, uh, met name van het titeloze debuutalbum en The Last Kind Words uit 2007. Ik koos voor het nummer uh, I Could Careless, dat naar nou, jullie eigen nummers hoog in deze lijst staat. Betekent dat automatisch ook dat het een belangrijk uh, nummer is qua invloed? Uh, nee, de, de volgorde in de lijst is nee, ook niet, dat was niet gewoon random. Random, uh, oh, okay. random zoeken. Yeah. Ik, ben wel heel, ik ben zelf wel heel, heel erg fan van de laatste paar Devils, de, niet de laatste twee, niet, mm -hmm. maar de laatste paar met de line-up, met de, die van de Last Kind Words ook, mm -hmm. dat vond ik echt drie geweldige platen, yeah. maar die jij hebt uitgekozen is er wel weer heel erg toepassend. want dat zo klinkt vind ik en zo ook bij ons, okay. qua vocalen. Yeah. dus dat uh, oh, is wel een Goede keuze geweest. Right. Nou, bedankt zover voor alle uitleg. We gaan er zo naar luisteren en zijn na het nieuws van tien uur weer bij jullie terug. Uh, voor het tweede uur waar we nou, natuurlijk naar jullie eigen werk gaan luisteren... en over het debuutalbum This World Is Dying gaan luisteren. En hebben uh, dat op 26 september uitkomt. Uh, tot zo, we gaan nu uh, luisteren naar Devil Driver dus met I Could Care less. Want we hebben nog wat tijd over. Dat was dus Devil Driver met I Could Care Less. En ik was uh, ook nog even benieuwd naar uh, de invloeden van uh, Enzo. Daar hebben we nog niet over gehad. Vertel, wat yeah. zijn uh, jouw uh, belangrijkste invloeden? Mijn invloeden zijn sowieso hardcore, deathcore en wel death metal. Mm -hmm. uh, als ik een band moet beschrijven waar wie ik wel opkijk qua zangers... is dat uh, well Chris Motionless, Randy Blythe en Mitch Luker van Suicide Silence. Uh -huh. uh, dat is wel waar mijn meeste inspiratie uh, wel vandaan komt. Uh vandaan komt inderdaad. Okay. Dat, uh, ja En dan vroeger nog wel uh, Fugati. Uh, oh ja, uh, Rise Against, gewoon ja. dat soort hardcore bands. De hardcore. Ja, dat, dat is dat wel is echt jouw zo... ding dus. Dat ja. is wel waar de meeste invloeden van mij uh, vandaan komen. Ja. Okay. Ja. Alright, nice. ja. En uh, jij uh, Hans had ook nog wat uh, over Devil Driver wat je wilde delen met ons. Nou dat, is, dat ik de eerste keer zag toen speelden ze volgens mij met Entrix en de Melkweg. Mm -hmm. En uh, toen ging ik even geld pinnen. Toen stonden er twee gasten voor me. Die waren al wij aan het plooien met die pinautomaat. <laughs> En dat was de, de gitarist en de bassist van Devil Driver. Oh, lachen. <laughs> dat is wel heel erg komisch. Ja. Ik dacht: schiet op, ik moet naar het concert. Het, ja. Schieten ze op, schieten ze. Dat is wel mijn. Duur dit works. Cool. Dat is wel geinig. Oh, lachen, man. Oké, okay, nou, dankjewel voor deze korte anekdote. Tot, uh, tot slot. Uh, we gaan eruit uh, nu voor het nieuws van 10 uur. En dan zijn wij uiteraard zo direct met de heren terug. En dan praten we uitgebreid bij over hun debuutalbum. Dus blijf luisteren. Rising Rebellion, dus. Met het debuutalbum This World Is Dying. Daar ben ik benieuwd naar. We gaan alle drie de singles ook draaien. Dus stay tuned for more. Bedankt zover heren. En neem nog een drankje. En jullie thuis ook uiteraard. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.